We beginnen de les 3 van Priëtz Chaim. Pagina 1, de 23. Morieze chronologie loh Loch Yahafetz, Bashum Pismon, opiud, miotan, schechibru, achronim. ראכ מיות אנשא Hebrew גרי שונימ. פירנדוינדא. קי gon. תפילת רבי אקיהו, ורבי שימישמיאל, ורבי לazar בן ארה, ורבי אליא zer הכאיליר, וידוק מותא al derig, hij met, let op, let op wat je ons nu vertelt, en dat is wat hij eigenlijk leert ons, wat Ari deed, hoe Ari dat deed, en Ari wist wat hij deed, welke, welke varianten, welke, ge, welke gebeden, heeft Ari wel uh, zelf uh, gebruikt, en welke niet, let op, we hebben geleerd dat alleen de uh, Rishonim, alleen de eersten, heeft Ari gevolgd. Omdat zij de verbondenheid hadden met Hashem. Uh, Eenduidige verbondenheid. Maar niet de Rishonim. Let op, vanaf al 8e, 8e, 9e, 9e eeuw, zo. So, vanaf dus de, uh, van deze jaarteling. Uh, die telde voor hem niet. Duidelijk, voor een gewone gepeupelde wel, dat is wel allemaal, allemaal, allemaal oké, okay, maar Arie spreekt van het gebed, dat wel door de, door uh, de beugel kan, door het uh, uitspansel heen kan komen en komen tot Hashem. Het gebed dat helpt. En niet een, een psychologisch, een psychologisch uh, gebeur. Iets wat uh, vijf minuutjes, paar paar minuutjes werkt uh, in emo aan, aan emoties van de mens. Voelt zich een beetje opgelucht. Net zoals na een douche of uh, na een uh, massage. Dat is wat zij doen in de synagoge en de kerken. Dat is niet, dat komt niet, dat gebed komt niet naar de hemel. 23. Maar hij is zich Mijn leraar van gezegende nagedachtenis, is Ari. Loha Jachafetz, bashum Pismon. Hij wilde uh, alleen maar uh, die gedichten, dus goddelijke gedichten, dus gebeden. Pismon, pismon is, betekent niet een gedicht, betekent meer gedicht wel, maar betekent meer een hymne. Pismon is een hymne, dus een gezang, een lied. Dus Ari wilde uh, alleen maar hymne en Piot is gedicht, en gedichten van die, die gedichten en die hymnen die uh, hadden uh, opgemaakt, hadden uh, gedicht die Eerste, en niet de twee, niet de laatste, dus alleen de eerste uh, uh, wijzen, so, 24, bijvoorbeeld, Kegon, let op, en dat is iets wat ik ook volg, nou wat Ari zegt, want dat is de middelste lijn die leidt ons naar Yeshua, dat is wat Ari ook zegt. Er zijn vele wegen die zijdelingse wegen zijn, zoals Yeshua had ook gezegd. Er zijn vele wegen die leiden naar de hel. Ja, en er is maar een lange, grauwe wegen, maar er is maar één kortste weg dat leidt naar de hemel. Dat is ook Ari precies hetzelfde doet eh, door, die gehe door, die, um, um, door de keuze wat Ari ons geeft. Komen we direct uh, naar boven langs de middelste lijn. Kegon, zoals bijvoorbeeld Tfilat Rabbi Akiva, het gebed bestaat het het gebed van Rabbi Akiva. Dus zoals Rabbi Akiva. En Rabbi Shimon, en ook Rabi Ishmael, sorry, Rabi Ishmael. zo de grootste waren. En Rabbi Lazar ben Erech. En Rabbi Eliezer, Hakali, Hakalir, eh, enzovoort. Shenitkanu, let op wat hij zegt ons, Shenitkanu, al dergij mee dat zij hebben dat vastgesteld, zij hebben hun gebeden vastgesteld op de weg van de waarheid. Kijk nou wat zegt hij ons. Hebben dan de laatste achroniem vanaf de 9e, 8e eeuw. Het hadden ze dat niet naar de waarheid opgesteld. Let op wat jarion zegt. Ach eilu, nee, 25e achroniem. u derach kabala. In nam yodim ze hem omrim. Vitoim badir bad seder diburam. Beloeg je, ja, ik kwaad, nu ik in twintig, weet ik, ombre, kwaad, inviprad, ik daal, ik inviprad, ik weet, ik weet, ik weet, En so ik weet, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet, Kegon de Adna, uh, Andal And, and uh, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Ach, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, Adna, vanaf zes uh, vanaf, uh, zesde, eh, zelfs, zelfs de, de zesde eeuw, en verder, Na de, vanaf deze jaartelling. Maar van, maar van die, van de acharonymen, de laatsten, die wisten niet de weg van de Kabbalah, die wisten niet de weg van het ontvangen van de Kabbalah van boven door van de wortels, Enam Jodim, let op, weten zij niet, zij weten niet maar wat zij ze zeggen. Laat staan al die lummels die, die nieuw zijn, die weten absoluut niet wat zij ze zeggen, alleen maar alleen maar voor zichzelf, alleen echte apies zijn dat. Let op, Enam Jodim, zij weten niet wat zij ze zeggen. Wij o' Iem, en zij... Uh, verdwalen, fout gaan in de weg van hun zeggen, wat zij zeggen, blooien die ja klaar, absoluut zonder enig weten, wat zij zeggen, 26, en Arië heeft, no, heeft, heeft het helemaal niet gezegd, wat zij, wat zij, wat zij hadden uh, uh, geproduceerd, hun verversen, en, en, en, en hymnen. Oh, no, no, hun, hun gebeden, let op, hun gebeden. Dat is alles wat zij hadden geproduceerd. En oh, we praten Yigdali en in het bijzonder wat zij zeggen, wat zij hebben uh, uh, opgemaakt, zo'n Yigdali Lokim. Zo'n hymne Yigdali Lokim Chai, we hebben dat ook in, in, onze, in onze sidur. Lorianse Sidur, wat ik aan jullie had gezegd, ik heb eerst alles opgenomen, omdat eerst als basis heb ik alles opgenomen, dan zullen we kijken wat Ari wel doet, en wat Ari niet doet, want Yigdal Elokim aan het begin, ergens in het begin van onze Sidur, daar staat ook dat Yigdal Elokim Gai, en, enzovoort. dat zeggen ze ook regelmatig, ook in de, in, ook in de hier in de Snogen, in de, in, de, in, de, in, de, in de portugese Synagoge, See, Arie zegt Vergeet het maar niet zeggen, want dat is alleen maar uh, een vers van, uh, een versje van een uh, mooie dichter, maar die weet niet de weg naar de schepper. We gaan viedoe ashamno en ook uh, dat bekentenis, uh, bekentenis uh, van zonden, wat men doet op de Yom Kippur, confessies, zo'n vers, Ashamnu. Dat is ashamnu bagadnu, wat, ze, wat het volk zegt, uh, zo um, op de manier, zo nou, uh, vuurig, dat zij dan klappen zichzelf aan, ze, aan hun harten. en, en zeg, ze schreeuwen dan, ashamnu, we hebben, uh, we hebben uh, gezondigd, we hebben burgerhof, maar de manier wat zij ze zeggen, de woorden zoals zij ze zeggen, hij zegt dat ook klopt helemaal niet. En ook wat uh, bestaat nog in andere, als voorbeeld geef je alleen ons uh, ander gebed. Omer, er Paul, hij zegt en hij doet over de schepper. Ook dat zijn alleen maar gedichten, duidelijk, wat hij zegt ons. We goelen enzovoort. Wij moeten, kijk, wij leren de weg, de weg van de waarheid, mijn vrienden. Alleen de waarheid en niets anders wil ik. Duidelijk, dat ook mijn weg ook was dat, en is dat, en zal het uh, bij Zatashem ook blijven. Ik wil de waarheid, en niet, en niet een komedie, ik wil direct contact met de schepper hebben. En dat is ook wat ik ook gun aan jullie, wat ik wil graag dat ook jullie dat, want dan, dan daarom zitten jullie ook hier, om de rechtstreekse weg te hebben naar de schepper, en tete-tete met hem, uh, communiceren via Yeshua, en direct in jouw eigen kilim, jouw eigen redding te ontvangen, en dat doen, dat kunnen we doen, dat worden we, daarmee worden we geholpen, door de ware gebeden. En dat is wat wij gaan, de gebed is de weg. En dat is wat wij gaan doen, We leren dat op opstegen uh, naar boven, en dan brengen we het ook uh, de mannen van de hemel naar beneden langs de smalle weg die ons uh, aangegeven wordt door uh, door die uh, door Ari en Ari weet wat hij wat doet we hem. maar let ook en, en ook en ook, andere, en ook de overige let ook ook de overige uh, Bekentenissen, wie doe je heet het wie doe je, bekentenis oftewel confessie. Ook de overige confessies, zoals zij dat zeggen, kloppen niet. Kegon, zoals bijvoorbeeld, wie doe je een confessie, een confessie, en zo'n gebedconfessie van Rabbi Nisan, dat is dat allemaal, dat ze het, het zuigen, dat ze dat, uh, als het ware, uh, smullen. Nou, de gebed, dat video van Rabbi Nissen, uh, Adna, Adnatal, uh, die, dus Rabbi Nissen, ook dat, ook dat klopt het niet, prachtige gebeden, maar die komen niet, die komen niet door het goddelijke. die zijn niet, wij zijn niet de weg verbonden, niet, zij zijn niet verbonden met het, met dat, met, de, met dat gatje wat ...brengt naar de hemel. We gaan het zeggen, enzovoort. We logen, gaan Lamram. En hij weet, ah, hey Ari... ...wenste hen niet te zeggen. Hij wenste hen niet... ...te opten, euh, zeggen in zijn... ...gebeden. Gebed. De mens... ...moet kieskeurig zijn. De mens die werkt aan zichzelf... ...moet niet... Uh, doen wat de massa doet. Ook in, in alle andere sectoren van het leven, akabala bracht mij geweldige dingen. Uh, want ik eet niet wat de massa eet. Eigenlijk, ik eet alleen eten, mijn eten wat ik eet, is uh, levend. Wat ik eet, mijn voedsel wat ik eet, is is levend. Wij we weten wat levend voedsel is, wat voedsel is dat leeft, dat vol van kracht is. Mijn vrouw heeft het ook, we hebben dat uh, uh, ontwikkeld bij onszelf. Deindelijk. Ik draag de kleding dat levend kleding is en niet troep van hema. Het heeft niets te maken met, met de, met de uh, prijs. Je, je kan minder dingen doen, dingen kopen, maar dan van een hoge kwaliteit, van de, van de kwaliteit dat, van het textiel, dat leeft leeft, en niet dat het jou beschermt, tegen uh, jou afschermt, en laat jouw jou, jou, uh, uh, uh, cellen niet ademen. Eigenlijk, Ik drink het water, wat wat levend, echt levend water is, gezuiverd nog, Amsterdamse water, maar nog meer gezuiverd is, door de beste filters, Amerikaanse filters, die, die er zijn, omdat uh, ik wil zuiveren mezelf, uh, geestelijk, maar dan betekent ook, in alle opzichten van het leven, van het uh, dagelijkse leven, uh, heb ik ermee te maken. Keuzes maken. Niet dat ik alle, niet alles pakken wat er te pakken valt zoals de massa dat doet. Precies hetzelfde is het met, het, met al die gebeden. Wat zij zeggen is, de, is troep. Duidelijk. Wat die orthodoxen zeggen is veel, veel is in de regel, is in de regel, is het troep. Want zij weten niet wat zij zeggen. Er is een boekje en zij zeggen. Wat zeggen zij? ik heb het gezegd, en ze zijn klaar, en ga je naar zijn werk, dat zijn net echte aapjes, wat, wat, hoe zij dat doen, zij zijn niet kuskeurig, ze weten niet wat zij zeggen, en ze weten niet hoe ze zeggen, ze weten niet wat ze zeggen, dat is, uh, zij zijn echt verloren schapen, echte verlo verloren schapen, tot nu toe allemaal verloren, omdat zij, het helpt niet wat zij doen, het is net, Net wat zij doen, is net als een voedsel, voedsel van die voedselpakketten, van de vo voedsel dat al um, geen voedings, voedingswaarde meer heeft. Alleen maar, uh, alleen maar massa van een product dat uh, al uh, geen voedingswaarde heeft. Wel, heeft wel alleen... Een beetje calorieën, maar geen voedingswaarde. 28. Mets haïm. Da, naar de punt. Da, kies, malach, echad, memona, alat, fila. En nu de absolute concentratie wat, wat, het, wat je kan. Geven. Niets moet het bestaan nu op dat moment, anders pak je het niet, anders wordt het voor jou ook blabla in bla woorden, terwijl hier zit de redding, hier zit de kracht die jouw kilim juist doet uh, uitbarsten uit elkaar, zo groot worden zij en krachtig, en waar in die kilim zal je dan ook reding steeds ontvangen mi etschaim ach uit, de, uit het, het Shaim Daar weet, kieër shmala dat er één engel is, die memona, die aangesteld is over het twila, over het gebed. U mala uto le mala dai shem hawaii. sheemu 29 banana kadosh barov eta en hey deze en engel deze engel die doet het gebed opstegen in die tijd, in de tijd van een gebed, door de kracht, krachtens de naam van de Hawaïa, waarmee Hakadosh Baruch de werelden heeft geschapen. 29 na de eerste punt. O lechol olam, we olam, tak shana het Gade, Otam. En elke wereld, dus die de die wereld die de Hashem al geschapen heeft. En, en voor elke wereld bestaat er een doorloop, zo'n periode, doorloop van uh, taf is 400 en kuf is 100, samen wordt het 500 jaar. Kijk hoe hij het gaat en in één tijd, tijdspan uh, doorloopt hij hen. Wij weten dat ook de wetenschap uh, bedient zich door in qua in uh, bedient zich door uh, dat begrip jaar bij het, het beschrijven van de afstanden, afstanden grote afstanden naar uh, interplanetaire afstanden zoveel jaren, miljoenen jaren uh, de weg is uh, bijvoorbeeld van, of van de ene planeet naar de andere, bij wijze van spreken kijk nou wat dat het komt van hier hebben wij dat ook. Maar dan 500 jaar van de ene wereld naar de andere wereld. Welke jaar? Wij we zullen zien. De eh, geestelijke jaar. Wat, wat betekent 500 jaar? Het woord Shana, herinner je nog? Het woord Shana. Shana. Shana is, herinner je nog? 365 en het woord euh, sfera, het woord jaar, herinner je nog en het woord sfera, het woord sfera is ook euh, 365 dus, dus wat hij zegt, 500 jaar betekent 500 svira 29 na de laatste punt, we hine. al Dertig hamlachim Neymar, Nee, maar. We ragley hem, yeshara. Kiotiot hu tak jut he. En zie hier, over deze engelen, is het gezegd, de regel dertig. Zoals uh, Jehezkel, Jehezkel beschrijft hen, hij zegt: We regelen hem Yeshara. En hun voeten, uh, hun benen, hun voeten zijn direct, zijn recht. Staan recht op. Kioti, jod, waarom staat het Yeshara het woord Yeshara? Yeshara betekent recht op, recht. Dus, Kijk recht, recht voor zich toe. Waarom staat sta het Yeshara direct, recht? Want de letters Yeshara, de letters van het woord Yeshara recht, recht toe zijn de is gebende Gematria taf kuf. Dat is de Gematria van, van, schan, van die äh, 500 jaar en dan j k 500 en dan j k maar dan wel die van die 500 punt het vila keminyan geshara en zie hier ook zie hier dat uh, de het getal Tvila, zie je dat het gebed is heeft een gematria yeshara directe. direct ehm um, duidelijk wat hij ook zegt elk gebed heeft 500, 500 uh, jaar en dan zien we dat het gebed ook heeft 500, 500 heeft uh, uh, hetzelfde, hetzelfde uh, getal als direct dus dat betekent dat een gebed het ware gebed is yeshara is direct hij heeft een directe verbinding, directe verbinding met het hoger, en niet zo en zonder omweg. We zeggen hoe 31, eh, Ramaz Moshe, weet Hanan, El Hashem Baedai, eh. Kibaed kanal. Maalin atfila, tak shana alicha, Lachen, tweeën yeshara. Tfila weidhanan hanan, minyan, ehad. lirmos kol hanal. Kere top. Wat je Dus yeshara betekent. Uh, is de gematria, kijken tak, jud, hey Dat hey, is de gematria, dat is de, de, de Kabbalah die heeft, die heeft de kracht. Door die getalwaarden en die vergelijkingen, die, uh, uh, wat, wat hij doet, kunnen wij de kracht ervaren van, van wat het is in zichzelf, die het gebed. Dus het gebed, de regel 30, uh, en het laatste, de laatste twee woorden voor het uh, einde van de een na de laatste zin, is taf, kaf, taf, kuf, juutke. Dus 500 taf en kuf is 500 wat hij zei 500 jaar. En dan jut Juutke is Abba in Iema. Dus dat gebed is to... to, to uh, Toe, taf, uh, koe, 500 jaar, dus dat is de weg waar die, die een gebed uh, doorloopt, om te komen zich te verbinden met Yudkei, met de Abba en Iema, dus met de, met de schepper. En dat is dan, en dat is uh, dus dat gebed betekent dat het gebed heeft een, uh, op deze manier um, getalwaarde van Yeshara. Direct naar HaShem. En dat is, let op goed, wat hij zegt. Nu verder geeft hij ons nu een bewijs. En dat is wat Moshe heeft uh, gezinspeeld. Een hint van uh, wat Moshe gaf in, in het begin van het uh, hoofdstuk Weid-Hanan. Er bestaat een hoofdstuk Weid-Hanan. Die hoofdstuk... Um, en uh, Moshe smeekte. En dat betekent bete dat Moshe smeekte voor het volk Israël om uh, um hen te vergeven. En uh, Hashem wilde het vernietigen. Moshe heeft uh, uh, dus gepleit voor het volk Israël. En hij had gebeden, weet Ghanan. Dat, dat was die, um, een Moshe smeekte. En het woord weet gaan aan, daar zit een geweldige uh, hint. Als je dan kijkt naar het derde woord van de regel, de regel 31. Hij zegt het hier niet, maar hij uh, zegt wel maar uh, erg uh, Als je kijkt naar het woord weet gaan aan, dan gaan we dat even optellen in de gematredder van. 31, de, de regel 3. De regel 31, het de derde, wo derde woord. Als we gaan dat optekenen, op, op, eh, op uh, zeg het, een sommetje maken van het gematredder van. Wav. is het de derde woord, nog een keer, van de regel 31. Wav is 6. Alef is 1. Eh, taf is 400. Get is 8. Noen is 50. En nog een noen is ook 50. Nu gaan we dat optellen. 50 en 50 wordt het 100. Gewoon makkelijker. Voor 100 en hier wordt het 500. 515. Als je dan goed optelt, dan heb je dan 515. Dus het klopt wel. Dus uh, wat Moshe heeft gedaan, hij heeft het gebed opgetild. Uh, naar het getal taf uh, kuv 500 500 jaar zijn gebed doordrong door 500 jaar omhoog in de hemel en dan verbond zich verbond zich, verbond zich met Judkei met uh, Aba en Ima en dat maakt het, uh, het woord uh, dat maakt het woord Yeshara direct dus dat is direct de weg wat Moshe. Moshe is in de middelste lijn. Moshe heeft dus opgetild zijn gebed precies zo dat het naar de hemel kwam, naar Hashem, door weet gaan aan, door te smeken op de juiste manier, door, zoals de Torah geleerden zeggen, 515 keer heeft hij gedaan, maar betekent uh, 515 keer. Uh, stadia doorgelopen, zijn, uh, zijn gebed, en waarmee hij, waar, en die hij heeft hij gedaan, doorgelopen had, op de weg Yeshara, op de directe weg, via de middelste lijn, en daardoor bereikte hij uh, zijn gebed, zijn smeken, bereikte Hashem, en Hashem heeft het volk vergeven. En dat de zin speelt het woord weetganaan. Dus en nu nog een keer voor dezezelfde zin, de regel 30 de vanaf de laatste, naar de laatste punt. We zeggen en dat is uh, de hint van Moshe. Weet gaan aan, zoals Moshe zei. Weet gaan aan staat het, en Moshe heeft gesmeek, gesmeekte ges, El hij... El Hashem, Hij smekte, El Hashem staat het, Hij het tot Hashem in die tijd, ba'et ha'i. Zoals ook staat hier in de regel 28, 6de of zo, 6de 5de woord, baed ha'i, in de tijd van het, van het gebed heet het baed ba ha'i. Maar eh, dat wil zeggen 31 dus na de eerste komen. Dat wil zeggen Kij dat in deze tijd in die tijd zoals boven gezegd werd. Zoals hier in 28 in de regel 28 Ari had gezegd. Maar al in het doet men het gebed opstegen, toen. Taf, Kuf, Shanah, Halika. De weg van... De weg van... 500 jaren. Men, duidelijk. De engel doet het, de mens doet het, en de engel brengt het naar boven. Engel is een, ja, is een draag, daarom engel heeft de vleugels. De engel brengt het gebed naar boven, verder. 500 jaar... Verder, in de loop, de loop van five, uh, five, 500 jaar. Lachen, Yesharat fila, Daarom is het gebed directe gebed. Direct via de middelste lijn, direct naar Hashem via Yeshua. Weet Hanan Minyan, er Daarom zegt hij: Het woord, daarom is het, het woord van Yeshara. Daarom is het woord van direct. Gebed van die, die, dat directe is en het woord weit en het woord en Moshe gesmeekte, smekte, Weetgaan smekte, hebben dezelfde getalwaarde. Leer moest om zin om zinspelen op dat, op dat allemaal wat boven gezegd.